Hans-Peter Janssens, hier op de musicalgale van Judas Theaterproducties. Jullie zingen op het einde met z'n allen, heb mij lief. Dat is de boodschap van deze avond eigenlijk, hè? Waarschijnlijk wel, ik denk, het is ook, het is ook eigenlijk is toevallig een van de eerste, enige producties die ik gezien heb van Juristiaal Producties, omdat ik veel, veel in het buitenland ben geweest. En ik heb Ganesha gezien, dus ik vind dat een heel mooie, intieme productie. En ja, ik denk inderdaad dat, dat het mooi is als je die, al die mensen samen op een podium zit, die, die al die producties samen hebben gemaakt en, en ook mensen van daarbuiten. En je krijgt toch wel dat uh, intiem uh, eenheidsgevoel. Het nieuws van de dag is natuurlijk dat je... Peter van de Velde gaat vervangen bij Oliver als Bill Sykes. Ik ga hem niet vervangen, we gaan afwisselen. Hij heeft waarschijnlijk een aantal andere professionele afspraken, waardoor hij niet alle voorstellingen kan doen. En ik denk dat ik er een stuk of twintig zal van hem overnemen in de periode, krokusvakantie, paasvakantie, maar ook al op 19 en 20 februari. Maar die data worden nog vrijgegeven. Het publiek gaat echt weten dat jij het bent, zodat je fans ook op de hoogte zijn. Ja, dat zullen, we, dat zullen we zeker doen. Daar is ook nog een persbericht van uh, verschijnen, maar ik zal het ook op mijn site zetten, zodra ik uh, definitief uh, alle, alle voorstellingen eigenlijk heb. Ja. Wilstrijks een nieuwe rol voor jou, hè? want of, dat zit nog niet in jouw cv. Hè? Ik heb Wilstrijks nog nooit gespeeld. Ik moet zeggen, het is, ik vind het een, ik vind een, een, ja, wel een rol die, die mij ligt. Ja, met de hond wandelen vind ik altijd leuk. Hè? Maar uh, ik vind een heel, heel uh, een sterk personage. Ik heb het ook in Londen gezien. En, uh, die, die, ik weet niet meer wie het speelde, maar die had een heel, heel specifieke stem eigenlijk. Denk ik, het is toch wel redelijk belastend. Ik bedoel, zoveel staat er niet op het podium, wel in de tweede act, maar niet in de eerste. Maar het is toch wel redelijk belastend op de stem, omdat je toch telkens uh, er echt moet voor gaan. En uh, ik denk toch wel dat het een mooie uitdaging zal zijn. En ik mag sterven en ik moet weer iemand doodslaan. Dat zit bijna in al mijn rollen. Ja. Uh, ja, het is eigenlijk een van de weinige uh, rollen in Oliver die ondersteund wordt door elektrische gitaar. Hè. Je mag echt uh, op een bepaald moment. Uh, de sfeer voor een stuk breken als je daar in de, in de bar binnenkomt? Hè? Ja, ik vind dat ook een, een heel mooie scène, uh, en vooral omdat de sfeer wordt zodanig muzikaal gezet eigenlijk. Uh, als je met een, uh, een goed ensemble werkt, die er, die er hier is in dit geval, en een goed orkest, dan, dan hoef je eigenlijk niet zoveel meer te doen, want de, de sfeer wordt, wordt eigenlijk voor je gezet. en uh, Het geeft een heel dreigende en dramatische spanning en uh, dat zijn de dingen die ik ook persoonlijk heel graag doe. Dus. Terug samenwerken met Frank van Laken, dat doet een belletje rinkelen van Dracula in het verleden. Met Hilde Norra ook al ja. samengewerkt. Ja, dat is het drakelen, maar dat is niet het enige. Hè. Ik heb ook uh, uh, Jacqueline Hyde met hem gedaan en ook met Hilde. Maar ik heb er natuurlijk al eerder met, met Frank gewerkt, ook Christ Superstar in de tijd. En uh, ja, dat heeft altijd heel goed geklikt. Ik weet nu niet in hoeverre ik uh, veel met hem aan het werk zal zijn nu tijdens de, deze repetitieperiode. Omdat je toch ingewerkt wordt door de uh, reassistenten en dat gaat ook heel goed. Maar uiteraard zal ik wel met, met Frank over de rol nog uh, gaan spreken. En eens uh, dus kijken hoe hij het ziet en uh, wat er allemaal moet gebeuren. Opvallend dat dezelfde mensen vaak elkaar terug tegenkomen. Hè? Het is sowieso een kleine wereld, maar dat, ik denk, je hebt dat eigenlijk, en zeker in Vlaanderen, Vlaanderen is al een, een klein land, een kleine gemeenschap, uh, dus de mensen kom je, kom je regelmatig tegen, dezelfde mensen, maar je hebt dat... Eigenlijk ook op de West End. Ook al heb je daar 30.000 werkloze acteurs. Je merkt toch gewoon dat je de, dezelfde mensen toch heel regelmatig in, in andere producties tegenkomt. Dat zijn natuurlijk veel meer producties. Maar uh, ja, dat is gewoon eigen aan het wereldje, denk ik. Oké, okay, dankjewel Hans-Peter Jans. Heel veel succes uh, met die rol. En uh, we zullen wel zien wanneer dat er nieuws is voor het volgende seizoen. Ja, ja dankjewel. De eer, maar de eerste voorstelling is 19 februari, dat weet ik wel al. Dankjewel.